Al net schut met het NOS-journaal. Vietnam heeft een nieuwe leider. To Lam is benoemd tot secretaris-generaal van de Communistische Partij. Dat maakt hem de machtigste man van het land. Hij volgt Nguyen Phu Trong op, die twee weken geleden overleed. To Lam zegt niet van plan te zijn het buitenlandse beleid te veranderen. Ondanks ontving hij de Russische president Poetin. Toen ondertekenden beide landen een reeks overeenkomsten over samenwerking... Tolam was al president van het land. Het is onduidelijk of hij dat ook blijft. Het Israëlische leger zegt een prominent Hezbollah-lid te hebben gedood... bij een aanval in het zuiden van Limadon. Alon Abd Ali was volgens Israël betrokken bij de planning en uitvoering van terreuracties. Het leger spreekt van een grote klap voor Hezbollah. Eerder deze week doodde Israël de hoogste militaire commandant van Hezbollah in Beirut... Dat was een vergeldingsaanval voor de raketaanval op de door Israël bezette Golanhoogte. Daarbij kwamen twaalf jongeren om het leven. In Amsterdam is de 27e editie van de Canal Parade aan de gang. Tachtig boten varen vanaf het Oosterdok via de Nieuwe Herengracht, de Amstel en de Prinsengracht richting het Westerdok. Het thema is dit jaar Together. Er wordt aandacht gevraagd voor gelijke rechten voor de LHBTI-gemeenschap. De Canal Parade trekt altijd honderdduizenden bezoekers. Windsurfer Luc van Opzeeland heeft in Marseille de bronzen medaille gepakt in de finale van het windvoilen. Vanochtend was er ook al medaillesucces bij de roeiers. Carolijn Florijn won goud in de finale in de skif. De roeiers van de Holland 8 pakten Olympisch zilver en even later voorover de skiffeur Simon van Dorp het brons.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 Een uh, lokale omroep uit de, uit de, uit de circuitplaats, uh, zeg maar. Ja. Niet ja, zomaar een ja. circuitplaats. 23 nee, augustus. Zeggen, oh, je Ik trouwens de brief alweer gehad van de, de GPE-organisatie. Met ja, ja, de, ja, alle ik, afsluitingen en de routes. Ja, ja, en, uh, ja, ja, ja, ja, ja Daar moet ja. je echt op gaan puzzelen hè, voordat je daar uit bent. Nou, ik ik allemaal ga, allemaal ga er gebeurt. niet op puzzelen, want weet je wat het is? Als je je auto pakt en je gaat rijden, dan wijst het zich vanzelf. Ja, of je wordt tegengehouden, denk je. Tot hier en niet verder. Ja, ik bedoel, je kan eigenlijk maar even.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 Dat je dat niet uit hoeft. En nee. uh, gewoon genieten van de gezelligheid die al die mensen bij, naar, de, naar ons dorp brengen. En heel veel fietsen weer voor de deur, uh, natuurlijk. Ja, bij jullie wel. Ja. Bij ons niet. Oh, bij niet want, ik nee, denk, bij ons staan er hele waardevol. Ja, dat wou ik zeggen. De ik de denk, de <laughs> de <laughs> denk dat Ecoliën is er toch uitermate geschikt voor om daar uh, fietsstallingen van te maken. He, ja, dat toch? hebben we ook het eerste jaar gehad. Maar ja. uh, dat, dat, ze hebben daar nu uh, zaadjes geplant mij. Jij bent aan het mopperen. Ik reed daar van de week langs Ze vond bij jullie nog mooi. Ten opzichte van wat er bij ons staat uh, op zo? die uh, middending. Ja, ja. Oh, ja er wordt niks bij jullie hebben heb jullie nog wat bloeiende dingen. Maar nou, anders is alleen maar groen. Er is een sprietje ertussen, En ik heb een brief daarover geschreven. Ja, ik heb ja. ook uh, toen uh, zo'n jaarformulier. Uh, konden mensen ideeën uh, indienen, ja, uh, ja. zeg maar. Ja. heb ik ook een bevestiging van gehad. Ja, we gaan ermee uh, aan de slag. Misschien uh, hoort u er nog wat van.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 Maar die, die perken voor de huizen... Nee, dat, helemaal uh, niks. Zoek het maar uit. Ja. Ja, ik, vind het, ik vind het echt zonde en, en schandalig. En ik vind het jammer van, van, van het gemeenschapsgeld. Ik ben het daar helemaal mee eens. Twee inwoners die er al mee zijn. Ik denk dat ze zijn nog er nog wel vast meer. Ja, vast meer zijn, ja, zijn maar het heeft gewoon een clubje gezin. oprichten. Ja, we hebben ja. een clubje opgericht. <laughs> met mensen met lelijk gezicht. Ja. Je bent erbij. Dat, dat bedoel ik. Ja, ik snap ja, het. Ja. Nou, over uh, de tijd. Rendel, we komen zo meteen tijd uh, bij jou. Uh, ja, ik ga na, je bellen. Naar deze plaat van de zoekmachine. Oh. Ja, nee, nee. En dan uh, maak je een mooi plaatje. Hè? Lekker uh, zonnige muziek. zelf. Zo de zaterdagmiddag bij oh, Siervennelijk. Hier is ja, dus ja. het niet meer zo zonnig. Een beetje zeedamperig. Maar uh, wel uh, lekker weer op Even zich. Lekker Even lekker opfrissen. Even lekker opfrissen. Zo heel, is het maar net. Ik heb een hele koude rug, rug. Ja, ja, weer. ja. ja, ja. ja. ja. ja. Oké. Okay, en dan is het kwart over vier geweest. Tijd. En dan gaan we naar uh, het entertainment uh, in het uh, theater van de autosports. Goedemiddag! Goedemiddag! Hé! Hey. Hey, dat, dat was zo'n muziekje, dan moet je eigenlijk nu op de Amsterdamse Gracht in de bootje staan te zwingen, of niet? Ja, ja, nou ja, ja. ja precies zo'n muziekje. Strak, strak in pakken dan, hè? Hey, oh, dat is misschien hey, wel, ja. wel voor ons, dat is misschien wel wat voor ons. Strak in de tijd is het zo. de zoekmachine, altijd leuk joh, uh, Rendel. We moeten over kunnen. Ja, zeker. Dan wil ik jou even, even, even iets vragen, voor vanmorgen.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 Nou, nee, dat is het niet goed gegaan. Ik heb dat onnieuw aan kletsen, volgens mij. Oh, <laughs> oké. Okay, nee, maar dan weet je als je denkt van... ...ik heb uh, weinig reacties gehad. Nee, dat is het helemaal niet goed gegaan. Nee, ja, we hebben het lekker gehad over de, uh, de a 9 ...gewoon weer over alle beslommeringen in de autosport... ...en alles natuurlijk wat er allemaal aan de hand was. Dus uh, geen idee of het mis. Ik heb het niet teruggekeken. Ik kijk ze nooit terug zelf. <laughs> dus dat gaat niet goed. Nee, oké. Okay, dus nee, gaan. nee, nee. Maar bij deze, dan, dan weet je dat. Uh, okay, maar gelukkig ja. ga je even later een, een, een gebak-uitzending uh, live... Vanuit uit uh, Autopassion uh, Beverwijk. Dus, ja, uh, ja, met, met, met, met natuurlijk mensen uit het Brabant. die dan lekker allemaal gebak meenemen. en uh, over allerlei dingetjes. Ja, één groot feest. He, het is vandaag één heel groot stapelfeest geweest hier. Dus uh, uh, iedereen helemaal happy. We hebben een hoop, hoop uh, volwassen mannen. als kleine kindertjes de deur uit. En dan ben ik helemaal happy. Ja. Dat is helemaal goed. Ja, ja, ik vond hier echt uh, grote Is dus ook wel leuk om uh, te zien uh, bij jou oh, in de ja. zaak.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 Maar er gebeuren ook minder mooie dingen op het circuit in Duitsland. De Nürburgring. Ja, Nürburgring. ja. ja, ja. ja iets met een pestluchtfles die ontploft is, s'avonds. Het is niet overdag gebeurd, maar s'avonds in de paddock. En iets van 22 gewonden, waar een aantal zwaar gewonden. Ja, jongens, als een fles van twee honderd uit elkaar klapt, dat geeft rommel. Ook heel veel rommel ook. Dus uh, ik weet niet wat er gebeurd is, maar ja, dat zal wel een heel grote naast. Ja, zeg maar een, er zal wel heel veel dingen daarna gekomen. De Duitse politie doet natuurlijk.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 toen met dat soort dingen waarom het materiaal uh, wordt gewerkt wat uh, heel ver over de keuringsdatum zijn. Maar ja, dat is allemaal... Speculaties, we weten het niet. Het is sowieso heel vervelend. We kunnen ook doden bij vallen. 200 wat uit elkaar klapt, dat is een serieuze klap, kan ik je vertellen. Een serieuze bom, eigenlijk wel. Een serieuze bom, ja. Ja, dat zijn geen leuke dingen. Dat wil je er allemaal niet bij hebben. Gewoon klaar. Nu is het overdag, of s'avonds gebeurt Overdag zouden er waarschijnlijk nog veel meer mensen bij geweest zijn, denk ik. Ja, lopen er veel meer mensen. Ik denk dat er nu voornamelijk geen publiek meer bij was. Ik denk dat het nu mensen zijn die gewoon daar allemaal werken. Dus er zijn allemaal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 gaat worden maar eh, nee eh, uiteindelijk gaat vaak wel wedstrijden gaan gewoon door Broer, eh, dat, dat dat gebeurt dan gewoon eenmaal. Broer, het, is, het hangt natuurlijk ook een beetje, moet ook zo zien.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 Het hebben ze niet gedaan. Dan speelt hij op de achtergrond al veel, veel, veel meer. Ik.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 dan ga je in de achteruit en dan zou ook een beetje goede technische mensen ook nog een keer weglopen. Ja, dan gaat het heel erg hard achteruit natuurlijk. En uiteindelijk is de optoming de hoofd van de technische afdeling. Die heeft toch wel gemerkt dat zo'n nieuwe is weg bij Red Bull Racing. En eigenlijk ken ik het niet aan. Dus er speelt daar ik echt enorm veel. De rest van de Formule 1 is...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 En uh, ja, dan, dan, dan wordt dat formule zo dichtbij dat eigenlijk, ja, kan op het ogenblik, uh, die kunnen gewoon 6, 7. mensen kunnen gewoon makkelijk winnen. En dat zien we ook dit jaar. We hebben natuurlijk enorm veel uh, verschillende rijders gehad. Nu uh, zes uh, totaal. Ja, daar heb je uh, het al voor winnen van races en niet van het kampioenschap, toch? Ja. Nee, nee kamp nou, kampioenschap. Uh, McLaren gaat echt hard vooruit, hè.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 Maar voor uh, de coureur uh, Max, uh, ja, die is weer twee punten uitgelopen natuurlijk ja, op Max Norris. Ja, is gewoon de massenhol dat gewoon iedere keer andere rijders binnen. En, uh, en Landon Norris het absoluut helemaal laat liggen op het ogenblik. En uh, die jongen die moet echt met een psychiater gaan praten, want die zit er gewoon helemaal doorheen. Uh, dus die heeft echt een mental coach nodig om gewoon bovenop te komen. Want eens wat ik van Landon hoor, na afloop van de wedstrijd, ik heb weer een fout gemaakt. Ik denk, cirkel zal geen nooit wereldkampioen worden klaar. Uh, dus uh, die jongen heeft een, een enorme mental coach nodig om er bovenop te komen.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 ik, ik merk het een beetje aan hem. En zo, uh, ook de, hoe die op Tomic erin zit. Ik denk niet dat die op Tomic gelukkig is binnen die Red Bull racing uh, wereld. En uh, daar zie ik Max gewoon absoluut gewoon eind van het jaar zeggen. Jongens, en nu ga ik lekker Toto een knuffel geven. En dan gaat hij even Duitsland een heel erg grote knuffel geven. En dan uh, gaat hij die kant op. Ja, ja dat zou, zou kunnen. Ja, zou kunnen, Ongelooflijk. Wat een, ja, als, als, als, als, als, als dat gaat gebeuren, krijgen we een gigantische ronde dan in de vuur. Ja, maar <laughs> voor Max is het ook wel interessant. Dan moet iedereen weer een nieuw hebben natuurlijk, hè? Dus voor zijn merchandise. Voor zijn merchandise. Is het wel lekker. Ja, kijk, en, en dan ga ik je vertellen, dan wordt het die, die, die Southwood die natuurlijk ook gaat verdwijnen, hè? Heel, heel, heel simpel. Maar Southwood Campri... die wordt dan niet helemaal oranje, maar die wordt helemaal zilver, hè? Dan krijgen we helemaal zilver oh. te vinden. Ja, dan krijg je dat. Ja, nee, het is geen Hamilton dat het zwart wordt, maar. Uh, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, we gaan wel zien wat het gaat worden. Ja, zo, idee, maar, zo, zo is dat. Maar er gebeurt, er, gebeurt er te veel, op het Ja, ja die is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 hij uh, ja, ja, ja, ja, nou ja, had hem op zijn bucketlist staan, natuurlijk. Ja, en, uh, dus de, eh, ik de ik, laatste rijder die binnenkomt krijgt ook een onderscheiding. Nou, maar dan ja, van intelligentie. <laughs> Olympische gedachten, zullen we ja. zeggen. Nou, ik heb daar ooit een keer bij de gt sikane gestaan aan de buitenkant. En uh, daar kwamen die 250 cc's. Die gaan daar dan door dus zo'n chikane heen. Ah, jongens, gewoon. Helemaal knettergek, gewoon gaat helemaal nergens over, gek huis, zo hard als dat gaat. Uh, ik heb de tijden even bekeken, ik ga met mijn Renault Alpine toch serieus hard op as hoor, ik rij zo'n uh, 1,54, dat is voor een toerwagen hard. Deze jongens rijden 1,36 in een katje, hè. Dat, dat zijn gewoon echt familie 3 tijden, dat gaat echt zo hard die, die bron vliegen. Oh joh, ja. wat erg. En, en je zit maar een centimeter met je kont boven het asfalt, hè. dus... Ja, ja, ik weet het niet. Echt comfortabel <laughs> is het ook weer niet. Even een radiootje aanzetten, ja, zo zit er ook niet in.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 Aanschaffen voor uh, ja, als, uh, als evenementen rondom het uh, circuit. Dus we hebben dit jaar geen uh, reuzenratten in het Jij dorp dan. Eetje, hè? Weer, ja. Dat is jammer, weer gewoon. Dat is wel prachtig. We maken er een kermis van voor die mensen. Maar we uh, doen dat een beetje. Dus, uh, maar hebben we daar wel een podium met muziek? Gaan we dat allemaal wel krijgen? Ja, we wel podiums met muziek komen er wel, maar ah, wel okay. op een bepaalde manier. Uh, ja. ja, waar, waar ik, waar ik weer verbaasd van ben, en jullie, jullie zitten wat dichterbij, ik ben even de laatste keer een paar keer op Zandvoort geweest, wat er allemaal allemaal weer niet gebouwd wordt jongens, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Ik denk dat je het heel van daar een keer keer het hele grote gebouw kan neerzetten, wat er neerzet neergezet wordt. Ik vind het toch wel prachtig hoor, dat het allemaal voor zo'n caprietje allemaal weer neergezet wordt. Ja en, mooi hè. Ja, gewoon een uh, compleet vet wat er hier staat. Ja. staat. <laughs> ah, weet je, dat, dat is ook het, het, het, echt het mooie. Dat, die tijd eraan vooraf. Hè. Ik, ik zit ja. en, uh, vaak in mijn scootmobieltje... en dan ga ik zo uh, met de hond... achter uh, Center Park langs. En je ziet die het, moet het groeien. Dan de nee, die zit altijd op het oh, autootje oh, okay. Dat is een luie hond, net als ik. Okay. Maar, uh, dus met twee luie hondjes. Maar je ziet, je ziet, je ziet het groeien. Elke, ja. elke keer dat je er weer langs gaat... zijn er weer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 Ik weet van een paar mensen achter de schermen. en een paar mensen die ik goed ken. omdat ik natuurlijk ook zelf. Uh, natuurlijk daar met de, met de race hier eens heen komt. dat op het moment dat eigenlijk. dat de kamperee afgelopen is. dan maandag doen ze even niks. en die dinsdag zijn ze alweer bezig met de volgende. Dus uh, zoveel druk staan, dan wordt al gelijk weer overlegd. wat is misgegaan, wat is goed gegaan, wat kunnen we verbeteren. Ja. Nou, draaiboek staat er natuurlijk. dat is ja. makkelijk hè. we ja. hebben verschrikkelijk goed draaiboek. Ja. Uh, maar elk jaar wordt het draaiboek toch weer verbeterd. Ja. En ja. ja. uh, daar vind ik het zo jammer van zijn reuzenrad. dat is toch prachtig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 Nederlanders daar uh, naartoe gaan. Ik verwacht en, het uh, ook niet. Nee, nee, nee dat verwacht nee. ik absoluut niet. Dus nee. zolang het nog kan, moeten we eigenlijk gewoon een heel Zandvoort de omgeving uh, daar mee gaan van genieten. Nou, maar doen we, we ook hoor. Dat gaan we, ja, ook. we gewoon doen, toch? Ja, zeker weten. Nou, ja. we bereiden als voor. En... Denk, volgend jaar met meisje in het voorprogramma, komt voor de dubbel genieten. Ja, toch? Dan gaan het allemaal feest worden. Ja, nou ja, dat dus gaan we gewoon doen, toch? Ja. Dat ja, gaan we helemaal zien. Dus oké, okay. nou, uh, volgende week, ik wou zeggen volkjaar, ja, we gaan we volgend jaar. Ja, Volgend jaar spreek ik weer. Nee, volgende ja. week spreek ik je weer. We gaan gewoon afwachten wat de volgende week uh, absoluut... Uh, hoe moeten het zeggen? Wat de volgende week absoluut uh, uh, in de Formule 1 allemaal gebeurt. Want er gaan heel veel wisselingen alweer plaatsvinden in die uh, vakantieperiode. Dus, uh, Daarom, uh, en wat, wat is er nou met Alcon? Dus ze zijn bang dat ze die uh, niet uh, kunnen vervangen of zo? Uh, hoor nou, ik Alcon iets over? Ocon is, is gewoon bij Haas, Dus die is klaar. En die gaat samen met Beerman. Dus die heeft zijn plekje.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 Nee, zeker niet. Nou ja, misschien, we wensen ze heel veel succes op Zandvoort alles ga ik solliciteren. Hey, nou, uh, oh, heb ja. we misschien te, <laughs> hebben we misschien twee lossers in de formule. Wat ga je dan krijgen? Hé, hey, ervaren coureur meldt zich uh, bij Alpine. Hoe vind je die? <laughs> hey, hey, heel simpel, 28 jaar ervaring. Ik zou het opnemen. Ja, Wie oh, heeft oh, daar nou op zijn cv staan, Donnie, <laughs> weinig, Nee, zo is het. Ik stem voor. Ja, <laughs> okay, van mij ook. mag het ook, uh, Renl. <laughs> <laughs> nee, ja, het, het is een probleem. Kijk, ik ga natuurlijk al even kijken. 17 jaar in, in, in, in Alpine, hè, op, de, op de squeeze in Europa. Dus ik ken de banen. <laughs> Daarom.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 Tell you Ooh, I seem to be falling He's calling and falling Yes, I do He's falling than curious He really needs the stuff I look at you and I go boing, boing, boom. He hasn't lost his touch Oh, working in me so much It's falling just a passing time Hoorde je deze van Raad Michael Walden en de Define Emotions. Wat kan die mappen daar in het theater van de autosport? Uh, toch, Zo, zo, zo. Dat gaat so. maar door, maar mooie verhalen ja, ja, ja, ook. Uh, ja, zeker, zeker weten, zijn er heel blij mee. Hij, hij weet waar hij over praat. Dat Iedere ook week ook weer van. is het een uh, feestje om uh, naar hem te luisteren. Zo ja, rond uh, ja. kwart uh. over vier. Hebben we een bestand voor het op zaterdag. Nou, uh, heb jij wel een heel braaf dier uh, van de week. Want ja. hij zit al uh, tien minuten op je schoot uh, te wachten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 Een single die je waarschijnlijk al een hele tijd niet meer gehoord hebt. En daar hebben ja, we nu verandering in gebracht. Nooit gehoord. Ik heb er nog nooit, nog nooit van gehoord. Dat bedoel ik. Dus speciaal voor Dolly of voor andere Oeh. mensen die er nog nooit van gehoord hadden. Oeh. Houd van mij van het uh, goede, uh, leuke plaat uit uh, de jaren tachtig, Dolly. Ja, ja, ja. Toen was ja. je toch ook op deze wereld of... Uh, nou, nog lang niet. Nee, hè? Ah, ja, nee, je bent nog een jonge, jonge god. Wat, uh, wat, wat, uh, waar had je het over? 1980? 1980. Ik ja, was ik al moeder. Oh, ja. Oh, god. Nou, ja. Ik heb een hey. zoon van 44. Oh, nee. Dan ben je lekker onderweg. Ja, ja. Ik ja, las ja. trouwens in het Haams Dagblad een heel, uh, heel interessant artikel. Dat is trouwens een van de meest gelezen artikelen in uh, die krant, het Haamse Dagblad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 Dus ging een select zitten en ik komt zo meteen wel even iemand om ja, de bestelling ja. op te nemen. Ja. Kregen ze door. horen uh, Moet je met wat, de code zeker. Wat bent u hier aan het doen? Je kunt hier niet zomaar gaan zitten. Oh, oh echt? Ben ja. dat gezegd? Ja. Oh, ja. nee je niet. Ja, echt erg. Ja.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 Ja, ik denk aan de tijd, zo oud ben ik ook weer niet, maar van de Dorsman uh, die een uh, strandpafioen had, hè. Ja. De, de Camel Club had je toen uh, nog, Ja, ja, ja, ja. en uh, je had, uh, nou, de, uh, hoe heet dat, uh, gebroederspaap, uh, familiepaap, ja. uh, heel veel papen ja. in ieder geval, driehuizers, uh, ja. ook, uh, uh, ook het anders. ander. Wat kapper. het van de week nog met mijn dochter over, die werkt ook als kok op het strand, en de man ook, en mijn kleinzoon ook trouwens, maar...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 Maar de term bistro, dat komt niet meer voor, hoor. Dat, nee, dat, dat hoor je dat, nergens dat, meer. Dat, nou, dat komt misschien wel weer. Het is uh, <laughs> zeg maar. Wij zijn ook uh, nou, weggebonsjoerd. Hey, nee, oh. we hebben in de, de Zeestraat de Local Bistro. Oh, kijk. Nou, dat, dat moet je echt eens een keer gaan eten. Kijk, kijk. Oh, dat Goed ik niet dat zeggen, je, natuurlijk. Nee. Goed dat je mij uh, corrigeert, uh, Dolly. Ja, ja, ja. ja dus de dus, uh, Local Bistro uh, Zeestraat Ja, Ja, ja, dat. ja. Vier, nou ja. ja, wij zijn ook uh, weggebonsjoerd, trouwens.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 En dan zitten we alweer op de Formule 1 weekend, hè? Ja. Dus ja, nou, dat, dan zou dat zou ik jou wel. ergens in september zien, denk ik. Eh, waarschijnlijk, ja. ja Oké, okay. ja, ja. Nou ja, tot dan. Dank ja, dankjewel. Tenzij ik meegaat het circuit op. Dat is ook gezellig. Ja, dat kan ook natuurlijk. Laten we dat maar doen. Ja. <lacht> Gewoon met z'n allen naar het circuit. Of waar Zo we dan ook dat. zitten. Toch? Ja. Zeker weten. We nemen de luisteraars mee. Ja. Oh ja, ja. Dank jullie wel ik voor Ik zet de weer luisteren. het goede doel op, hè. Ja. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dus zullen we deze opzetten? Dat is beter. Nog een heel klein stukje kunnen we daarvan draaien. Dus vandaar dat ik een keer de knopje te pakken had. Oei, oei, the President en You're Gonna Like It voor 30 seconden op de radio.